Met het NOS journaal De EU-top in Brussel is mislukt. Na ruim 24 uur onderhandelen over de begroting voor de komende 7 jaar is er geen akkoord bereikt. Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden kregen van de anderen veel kritiek. De vier willen dat maximaal 1% van de hele Europese economie wordt uitgegeven aan de EU. Andere landen willen 1,07%. Dat is een verschil van 75 miljard euro. Ook wil Nederland zijn korting van 1,5 miljard euro houden. Volgens bondskanselier Merkel en de Franse president Macron... zijn de meningsverschillen te groot om vandaag een akkoord te kunnen sluiten. De man die woensdagavond omkwam bij een steekincident in Wageningen... is overleden toen hij werd aangehouden. Volgens de politie werd hij nog gereanimeerd, maar mocht dat niet baten. De steekpartij was in een zorginstelling. Veel is nog onduidelijk, er lopen nog drie politieonderzoeken. De man van 27 die overleed, woonde in de instelling. Hij was agressief en werd door twee zorgmedewerkers in bedwang gehouden tot de politie kwam. Buurbewoners in Wageningen zeiden meteen na het incident dat het erg lang duurde voor de politie kwam.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 Dan is weer nog. Vanavond bewolkt en regen. Vooral in het noordwesten wat regen. Vrij veel wind. Minimum temperatuur 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen. Veel wind. Aan zee soms stormachtig. En een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeerslijst. Dit is Dennis Molle. van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Dit is Pien. 7 jaar oud en ernstig ziek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu, zie het. Take y'all on the Flugel t Carnival!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 How's the evening so far? hoe is jouw avond uh, tot dusver. Heel goed. Heel goed, kijk. Heel goed. Dat lukt wel met deze plaat, hè? Begin van het weekend, hè? Dus dan uh, is het altijd goed, hè? Ja, ik zie dat jij straks nog uh, naar Brabant of Limburg uh, af moet reizen. Alla, Ja, dat dacht ik al. hey, welkom bij See It. Nieuwe Frisse, Vrijdag aflevering. Jouw vrienden van de show. We zijn er weer bij. Twee uur lang. Een keiharde dance. In alle facetten vanavond. Ja. Ja, we het. gaan een beetje gek doen vanavond. Een carnavalsweekend. Dus ja, er kan zomaar een of andere fout carnavalsplag bij komen. Met een houtstintje eraan. Uh, het kan een, stev uh, stev uh, een stevige biet erachter misschien. Het kan hier allemaal. Ja hoor. Maar wat een plaat is dit. Hè? Josh Wink met uh, Lil Lewis en met How's Your Evening zover so in de Chris Lake Remix. Wat een knallen van een plaat. Ja, stop. Hij is nog niet uh, officieel uit. Uh, hij komt binnenkort nee, uit. Nee, hij, uh, hij zou vandaag uitkomen, maar hij was, uh, door Chris Lake was hij officially postponed. Hij... Oh, Oké, okay. ja. de ja, ik... omstandigheden. Van, denk, uh, van credits of zo, ja, uh, bijvoorbeeld. Of ik denk dat dat ook, of met, uh, met contractredenen met beatboard of zo, ik weet het niet. Oké, okay, ja. Ik Want kreeg, daar zit ook altijd een hoop achter, hoor. Ik kreeg hem uh, vandaag uh, binnen. Ja. Hij uh, is al eigenlijk uh, sinds vorig jaar uh, tijdens de Miami uh, Music Week uh, is hij uh, voorbij. Of is ja. hij al uh, gebruikt. En altijd als een uh, secret battle weapon. Oké. Okay. Dus ja, ja. ja. Nou, nou niet meer zo secret. Nou ja, wij hebben een plezier van hem natuurlijk. Ja. Ja. Het gaat gewoon goed met deze trek En uh, ja, ik ben erg benieuwd uh, wanneer het uh, allemaal dan uh, te zeggen dat hij uh, vandaag uit zou komen inderdaad. Maar To Be Continued. Ja, ja het is oh. niet anders. Wij hebben in ieder geval in huis. En dat Zo is, is belangrijkste. het belangrijkste. Juist. Hé, hey, wat hebben we vanavond allemaal in de show zitten? Heb je nog leuke nieuwtjes uh, voorbij zien komen? Ja, zeker. Uh... De laatste kans uh, voor je tickets uh, van Sensation uh, als, uh... Ja, als uh, fanatieke ingelogde club bezoeker, uh, clubmember. Club ja, ja. nog drie dagen. Wat hebben we nog meer, uh, iets over uh, Koningsdag al? Ja, nog een uh, paar extra line-ups op de 538 Koningsdag. Oh, dat klinkt altijd gezellig. Ik zag uh, nieuws voorbij komen over Afrojack. En een label, dus daar gaan we straks even naar kijken. Ja, Nou, we kunnen eventjes kijken of er we dit weekend nog uh, wat te doen is. Uh, last minute ticket swap. Ik vind, ik vind het gewoon helemaal gezellig vanavond. We gaan even googlen. Wat gaan we vanavond nog meer doen? Natuurlijk, de charts. Welke charts we erbij pakken. Ja, dat is ons uh, nog een raadsel, zeggen we dan. <laughs> maar... We lezen het in de kaarten. Het komt straks allemaal voorbij. Ja, twee uur natuurlijk, een one and only DJ die ons in die, een uur lang live in de mix. En of je wil uh, geloven of niet... Je kan het gewoon helemaal volgen. Zandvoort.nl nee. nee. Daar kun je op linken. Nee. En anders. cfm-live.nl ja, maar dat is zo'n moeilijk woord. Ah. <laughs> We maken wel een, uh, een hyperlink. Een hyperlinkje, klinkt goed. <laughs> ja. Gewoon www.cfmsandvoort.nl hey, Voor al je verzoekjes, je kan ook gewoon uh, dj.koper. gmail, of uh, nee, at cfmsandvoort.com <laughs> uh, uh, ja. Daar kun je alles droppen, hè? gewoon uh, verzoekjes, gezellige ja. narigheid. Carnavalsklappers. Als... Carnavals ook dat kan erbij. En ik zag al een uh, mailtje binnenkomen van uh, Anne Loes. Anneloes. Anneloes, ja, de naam is wel goed, hè? Ja, ik ben niks zonder jou. Dat dacht ik ook. Hé, hey, maar uh, die, dat verzoekje gaan we straks inwilligen. Oh jee, ik ben benieuwd. Buiten de uitzending. Ik ben benieuwd. Hé, <laughs> hey, maar wat heb jij klaarstaan? Was, volgens mij was dat een prachtplaat uh, wat je voorbij zag komen. Ja, ik draaide die vroeger uh, tijdens de CFM. Echt een jaartje, tien, elf geleden. En, en dan is, uh, hebben we het over de nieuwe van Bakermat en Kidda. Ja, het was origineel oorspronkelijk van uh, Kidda. Ja. En Bakermat, die hebben het uh, onder genomen. En de welbekende uh, sound, hè? Ja. ja het is het, uh, het vokaaltje waar ik heel vrolijk van hoor. Nou, en dat vrolijkheid kunnen we wel gebruiken, hoor. Ja. Oh, Storm op storm op storm. Nou, wij zijn jouw storm op de radio, hoor. Oh, nu Bakermat en Kidda met Under the Sun. Dit is het, Hou me hier. Dennis, dit is uh, yeah. de nieuwe plaat van de Futuristic Polar Bears. Featuring goeie. Frankie met Better Than This. Ik, uh, ik vind het vocalen heel goed in deze plaat. Ik vind het lekker dat hoor. Dat, uh, gewoon een mooie compressie ervan. Uh, en normaal nou, waren Futuristic Polar Bears echt van die EDM-stampertjes uh, hoor. Echt van het. Uh, nou, yeah. ze, ze, hadden, ze waren gewoon goed op weg. Ja, dus nee, ja, absoluut. Als je zag uh, wat voor uh, bootlegpacks ze hadden gemaakt, dan denk ik van: ja, ja. wow, dat zat echt goeie... goed uh, in elkaar. En deze kwam binnen en ik denk. Deze moet ik draaien. Deze wil ik jullie niet onthouden. Dus vandaar hier. Bij de Futuristic Polar Bears. Binnenkort zullen we waarschijnlijk wel horen als Crand uh, Slam uh, of andere promo plaatsen uh, bij de fase. Ja, dat denk ik wel. KFM. Uh, see, see it first, hè? See it first. Uh -huh. nou, of, of moeten we al de nieuwe slogan uh, gaan gebruiken in aanloop naar de Formule 1? Yeah. Ja, zf uh, zf 1 het klinkt, een beetje als een eh, het klinkt een beetje als een... Duitse porno... Je, dat is uh, slecht, zeg. Porno zender, maar... ZF1. ZF1, wie heb, ja. Wie, wie heeft dat verzonnen? Geen flauw idee. Pfft. Blijf, blijf alsjeblieft. Bl niet de naam eraan hangen. Nee. Hé, hey, maar maakt niet uit. Heel verstandig. Maar we gaan eerst nog naar Koningsdag, want dat ja. is nog voor de Formule 1. Want ja... We hebben weer nieuwe namen voor Vrijdag Koningsdag. Kraantje Papi en Sunny oh. James en Ryan Marciano. Ze zijn erbij op Vrijdag Koningsdag. Ik vind, ze, ik vind ze de laatste tijd heel erg lekker gaan. Sunny uh, James en Ryan Marciano. Ja, ook qua, qua tracks hebben ze goede dingen. Nou, het, het is altijd uh, bergopwaarts en uh, diepe dalen heb ik het altijd. Ja, ja, ja. Het ja maar echt letterlijk. Hè? Qua muziek ook. Dan ik heb je vind je zappertjes uh, en dan ineens een hele diepe rustige plaat. Nou gewoon de platen, gewoon dat ik denk van, nou, daar is gewoon niks aan. Ja. Maar, dus ik, zelf, ik, heb maar ze zet, ja? ik heb ze bijvoorbeeld op Dance tripping gezien met een set. Dat ik denk van, wauw, de ene plaat naar de andere plaat gewoon herkenbaar, lekker en, ah, en uh, opspapend. Uh, of ze Season waren ze ook heel goed. Ja, maar ja, dat zijn van die pieken. En ja. uh, dan af en toe, dan, uh, met hun eigen feest, dat ze zo zo'n gigantische plank. Misslaan, ja. heb ik het idee dan. Nou ja, Don't Let Daddy Know hebben ze weer hun eigen stage. En dan gaan ze een set van vier uur draaien. Ja, ik weet niet of dat goed is. Ja, ja de ene komt beter uit de verf als, als uh, de andere, hè? Ja, maar ja, ja, ja, zij zijn er dus bij op uh, Vuitracht Koningsdag. Ja, en Kraantje ik... Papi, die vind ik ook leuk. Ja. Ik, uh, ja... één van de meest succesvolle rappers van Nederland... en het internationale bekende DJ-duo... maken die dag samen met uh, Vuitracht-DJ's en 40.000 bezoekers... Op het chasseveld in Breda een onvergetelijke koningsdag van. Dit werd zojuist bekendgemaakt in de 538 ochtendshow met Frank Daanen. Kaarten voor het grootste event van Nederland zijn vanaf vandaag te komen via 538.nl slash koningsdag. Eerder werd bekend dat onder andere de Snollebollekers Lucas en Steve en Chef Special ook aanwezig zijn. De komende weken worden meer namen van nationale en internationale namen uit de line up bekendgemaakt. Met nationale en internationale artiesten, alle 58 djs en ruim 40.000 feestviers... houdt voor Radio 58 op maandag 27 april het grootste Koningsdag-event van Nederland. Het is het 26e jaar dat Radio 58 het oranje event van Nederland organiseert. Ja, ik heb er nu alweer zin in. Ja, ik ook. Ik, ik moet Koningsdag nog steeds weer aan die naam Koningsdag... Maar ik vind het toch altijd uh, wel grappig. Uh, jammer dat het niet meer in Amsterdam is. Nee, dat mis ik ook heel erg. Dat, uh, dat gaf toch de sfeer. Maar, maar ik, ik moet toch zeggen, de keren dat ik moet draaien in Smoky met Koningsdag... is het gewoon de hele dag stampvol. En je kan gewoon knallers draaien wat je maar wil. Ja? Ja, het is echt geweldig. De, la de laatste keer stonden we met allemaal glow sticks, van die glow-in-the-dark sticks. En dan stonden ze allemaal te zwaaien zo, terwijl ik gewoon van die edm knallen zat draaien was. Ja, het is wel kick, hoor. Ja, nou ja, ik zeg gewoon gezelligheid. En de, de en de deuren staan gewoon lekker wagenwijd open, want iedereen mag lawaai maken. Dus het is gewoon echt, iedereen komt naar binnen en naar buiten. Nou, dat, dat is toch het leukste wat er is? Ja. Ik zeg gewoon gezelligheid. Hey, en, tijd. Over, en over gezelligheid, een reunie, vind jij een reunie nog wel eens gezellig? Ik, of heb je nou, niks met reunies? Nou, ik... Ja, ligt ja. het ligt daar. Het ligt daar met wie je een reunie hebt. Dat wou ik net zeggen. Met snelle heb ik vandaag een reunie. Oh. Oeh, ja. En jij, en jij zegt... Ja. Vanavond een beetje gekke avond. Een beetje carnavals. Een beetje wat hardere ja, muziek. Kunnen, Want ik krijg een verzoekje dus uh, binnen. Wij we, we we doen dat vaker wel eens, van die uitstapjes. Dat is af en toe gewoon best wel verfrissend. Ja, tuurlijk. En ja, we hebben toch best wel een beetje een, een, een ja, hardstyle achtergrond, vinden we toch wel leuk? Jawel, dat zou ik een, een beetje carnavals. We kunnen alles van hier uh, gewoon pakken. En de snelle, die heeft dus een uh, hele leuke uh, remix. Oh, ik ga hier niet langer. Uh, ik ga hem gewoon draaien. Zet hem op. Het, het is best wel hard. Dus zet gelukkig uh, je speakers uh, wat harder. Ah ja, we houden vanaf. Daar komt hij, Sneller met Reunie in de Outsiders Remix. Johart en Meer. Of jouw CFM. Ik niet. Ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennen naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden, rappers voor me? Gewoon negeren, niet kijken, want ik kan lachen en laatste en ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen me raakt, maar... Ik ben ook niet van steen, misschien oost in die stoom en soms spook je nog steeds door mijn hoofd, dus kan, die want die klammer, die klammer als nooit tevoren. En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet En ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dank Bedankt voor die vlam, die brandt weer als nooit tevoren En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet En ja, natuurlijk ben je bang voor de regen Ben er weer, vier shows, één nacht Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist Bedankt voor die klam op de plank, weer als nooit tevoren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 BOOM you uh -huh. you you're mine every time that you smile I'm fine so happy that all stars collide I got you I got you I got you, I got you, you're mine Every time that you smile, I'm fine So happy that all starts to light I got you, I got you I true Gelooflijk, wat een beuken van een plaat, hè? En daarvoor dan... Oh, ho, ho, Sneller met reunie in de, in de Outsiders remix. En ja, ik, ik riep in het begin van de uitzending uh, onze e-mailadres waarop mensen ons konden bereiken. Ik krijg gelijk reacties uh, van je wel. Hij staat helemaal rood gloeiend. <laughs> en dat, dat, dat staan de speakers hier ook inmiddels, zeg. Jeutje. Jongens, wat een lef dat jullie uh, als een van de weinigen gewoon uh, zo'n lekkere plaat draaien. Nou, dat vind ik leuk om te horen, Tommy. Ik zie hier uh, van uh, Renate. Renate zegt... Oh, lekker zeg. De, dit, uh, dit doet die plaat goed. Gewoon goede vokaal en uh, lekkere stevige gebied erbij. Nou ja, en daarna Kylie Watson met I Cut You in de Kino Silva remix. Ik vind hem lekker, die Kino Silva, Dennis. Ja, ja, ik ook. Dat, uh, ik vind het al heel goed van deze. En uh, ja, hij heeft hem nog eventjes wat uh, krachtiger gemaakt. Zeker te weten. Hé, hey, maar vorige week, uh, we gingen eventjes kijken van waar... Waar je dat weekend eventjes heen kon waar je nog last minute tickets kon scoren. Ja. Dat was uh, A State of France. Uh, ja, 950. Met Armin van Buren natuurlijk. Zaterdag verzamelden meer dan 35.000 France-liefhebbers in de jaarbeurs in Utrecht voor het uitverkochte evenement A State of France 950. En vrijdagnacht bezochten 5.000 fans de officiële A State of France Pre-party in Amsterdam. Dit is een record aantal bezoekers dat deze editie tot de best bezochte ooit maakt. Op de vijf verschillende stages eh, gingen bezoekers los op de iconische transmuziek, van onder andere Ali en Villa, Ben Gold, Marcus Schultz en Roj. Het hoogtepunt van de avond waren de drie optredens van de hosts van Assi of Trans. Niemand minder dan Armin van Buren. Ja, Assay of Trans 950 was dit jaar drie maanden voor event compleet uitverkocht. Voor degenen die geen kaartje hadden bemachtigd werd het evenement afgelopen nacht live uitgezonden via State of Friends TV. Miljoenen kijkers wereldwijd uh, keken gewoon vanaf de banken uh, mee. Ja, dus als je gewoon ziek thuis zat ja, met een coronatje in de hand. Het kan zomaar. Ja, in de jaarbuur zelf ging het dak eraf. Fans genoten in van de Meer dan 35 verschillende DJ's. De lijn was er dan ook van formaat. Naast Army van Buren was de top van wereldwijde Friends dus DJ's naar Utrecht afgereisd. Het bedrijf achter State of Trends 950 Alda kijkt zeer tevreden terug op deze editie. Alan Hardenberg, directeur van Alda, vertelt: Het is fantastisch om te zien dat al deze mensen van over de hele wereld naar Utrecht komen. Elk jaar creëren we weer nieuwe verrassingen door innovatief te zijn. Op verschillende gebieden, zoals met licht, geluid, visuals en techniek. Ja, volgens mij ligt dat heel dicht bij elkaar. En ja, het werft zijn vrucht af, Dennis. Ja. In februari 2021 zal de duizendste uitzending groot gevierd worden met een spectaculair weekend. Meer details worden binnenkort bekendgemaakt. Ik ben benieuwd wat ze met die uh, duizendste uitzending uh, gaan doen. Want ze zullen toch iets heel groots moeten doen of iets heel apart. Ja, wat mij opvalt is gewoon uh, tijdens elke uh, feest ze vinden zichzelf helemaal geweldig. Ze zijn uh, innovatief met licht, geluid, visuals en techniek. Ja. En dan denk ik van, ja, maar wat dan? Uh, ik, ik zie bij een helftfeester gewoon van elke keer precies hetzelfde. Wat, wat wordt er meer gedaan? Ja, ik zie eigenlijk in principe altijd maar gewoon uh, dikke lasers en kopen. Uh, ja, daarom. Dus wat is er innovatief aan? Ja. Ik, ik vond het bij Sensation altijd... Daar had je gewoon in één keer een uh, megabal in het midden die, uh, ja, die helemaal al, uh, gaf ja, op, uh, gekke dingen. Dat er personeel. Of mensen gewoon uh, met, met speciale lasers. Uh, ja, ja, ja. Zonder te schijnen of vanaf of de, de tribune. Of, of dat ze ineens in een, een koor liep te zingen in het publiek met van die uh, Romeinse kaarsen. Ja, daarom. De, dat, dat zijn gewoon dat ik denk van. Dat is innovatief. Dat ja. is nieuw, dat is nog nooit gedaan. Dus, ja, Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe. Ik heb het zelf niet gezien, hè. Dus. Nee, Misschien was het wel heel gaaf. Maar he, maar ik ben heel uh, benieuwd hoe we het over z'n hebben. Ik ben toch heel benieuwd hoe ze het uh, dit jaar gaan doen. Nog steeds zijn er geen ja. namen uitgelekt. Hey, het is nog steeds stil. Wanneer gaat dat komen, denk jij? Ik weet het niet. Ik, ik denk zelf uh, de 26 uh, e als de reguliere kaart begint. Maar meestal doen ze het altijd als het eenmaal uitverkocht is. Dan gaan ze ineens namen loslaten. Dan dus zeggen ze van nou, de buiten is binnen. Ja, dat flikken ze altijd hoor. En ja, mocht je nog een kaartje hebben. Er zijn uh, nog een beperkt aantal uh, kaarten natuurlijk in ja. de pre-sale. En de, anders is de... nog drie dagen uh, te doen, hè? Ja, maar, ja drie dagen nog. En, uh, en de 25ste begint de reguliere kaart te kopen. De 25ste, oké. Okay. Ja. Nou ja, dus je hebt nog eventjes. Mocht je nog geen kaart hebben, ze zijn duur. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. ja. het is, uh, het is uh, erg aan de prijs. Wat niet aan de prijs is, dat zijn de hits hier bij CFM. Want wij heb weer eentje voor je klaarstaan. Ik heb een mooie, ja. zeg je, om, oh, kom maar door. ts 7 met emotion. Je hoort meer natuurlijk. Op jouw CFM. See it in the house. En Shark. The one and only. Die kent die Een heel lang. In de mix. Welbukertjes te pakken hoor vanavond. John Christian en Dos. Ja, mocht je me herkennen? Vorige week zat hij in de Seed Sessions. Ja, ja, ja, ja. Ja, we zijn wel scherp. En ervoor TS7 met Emotion. Oh, heb je zo zin in de charts? Ik wel hoor. Ik pak ze er gewoon eventjes bij. Want het is er weer tijd voor de Seed charts. Zullen we gewoon met nummer 10 beginnen? Sowieso. Op nummer 10 vind je vind je Captain Richards Crew, check. Van Narda, op Bomb Head Music. Nee, lekker. Ja, lekker check-in. Een beetje de zomerse vibes erin hoor. Want uh, het weer is uh, niet om over naar huis te schrijven. Nee. Gezellig. Op oh, nummer 9 vinden we Anime Mad Move. op In It Together Records. Shuffleplaatje. En het grappige is... Gisteren, een beetje tijdens de voorbereiding... Deze beide tracks niet voorbij zien komen. Nee. Dat is toch mooi, hè? Hoort het, hoor het orgeltje. Lekker. Ja, hier worden we vrolijk van. Op nummer 8 vinden we Punk Machine van Makito. Op Zero Eleven Record Company. Voor de mensen die meeschrijven. Hij komt pas de 28 februari uit. Ja, nou oh ja. See it first. Zet F1. On Op nummer 7 vinden we rubber people met de music. Of Solux record. Op nummer 6 vinden we een favoriet van mij. Peter Brown en Johan S met People Ket Up. Hij is gisteren uitgekomen op het label Guest Music. We zijn op de helft met nu op nummer 5 in het Tommy Hero met Keep on Holding. Of Phoenix Soul. Vibe, ja. ja, maar wel een stevige vibe. Ja, ja, Dan gaan we naar de nummer 4: en Spook met de Flow. Welbekende sample, hè? En dit is gewoon zo plat dat de sample gewoon geen uh, inbreuk uh, doet, uh, of afbraken uh, moet ik maar zeggen. Uh, goed verwerkt, oh, oh, oh. goed verwerkt, ja. One more clap. Bust down, please. Deze is lekker, hoor. Oh, mijn. Favorietje van yeah, de show, Jim Baker, yeah. met Body and Soul in de 2020-Week. Of retard moet ik zeggen? Je vindt hem op nummer 3. Ah, lekker. Ja, dit is goed. Op nummer 2 vinden we Christian Vila met From the Mind. En ik weet wel waarom hij op nummer 2 staat hoor. Oh. oh. Sweet. Oh, wat goed, hè? Ja, lekker hè. En op nummer 1 vinden we Angelo Ferreri met Dance with me. Op Motive Records. Vind ik toch de nummer twee beter. Ja, ja, ja. Maar ja, je kan niet alles hebben. Wat je wel kan hebben. Dat is gewoon nog twee platen te gaan tot nieuwsweerverkeer Van tien uur. Met zometeen jouw daverende set. We hebben nu Hall Oat met I Can Go For That in de Panucci Edit. Lekker even groove. Ik denk dat we nog wel even tijd over hebben voor een uh, enigszins carnavalstamper. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Gewoon. Omdettig see it vergaan. yourself. Ik zeg, dit is See It. Tot een half uur deze beat. Met nu Hall oud. Als je nog naar carnaval wil, nou... Helemaal gezellig. Dit was uh, Frans, Handjes, Handjes, Bloemetjes, Gordijn... In de Pim Team. Hapa, happy Hoenpapa Stamwagen Remix. Nou, gestampt wordt er zeker, hoor. Prachtig. Even wat anders. Maar nu weer gewoon weer terug, hoor. Bij het. Uh, <laughs> en dat doen we met niemand minder dan... De nieuwe track van Chesto. Jawel, Chesto. Seven Skies, My Frequency, Fishing Rap dat nieuws weer verkeer van tien uur. Hopelijk een beetje afgekoeld. Maar wel is de carnavals geleden. The one and only DJ Dion Sidney. Je hoort hem zo, maar nu is. Chesto en Seven Skies. If you to dance with me You need to get my frequency You feel so right?